Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 42, Vele vereren de reizende zon. Voor mijn verhuizing bespraken we de periode met Sulla aan het roer en de tamelijk smerige laatste dagen van de dictator. Vandaag zien we hoe er werd omgegaan met zijn erfenis. Die lag veelal in handen van Marcus Licinius Crassus, de man die Sula de overwinning schonk bij de Colijnse poort en Gnaeus Pompeius. Deze heren kwamen verder aan de voorgrond toen Sulla zijn laatste adem uitblies. Vandaag kijken we naar de vroege carrière van zijn belangrijkste opvolger, Pompeius. Pompeius had zich al geprofileerd als de opkomende man en had zich in de familie van Sulla weten te trouwen. Terwijl Sulla in Rome de scepter zwaaide, werd Pompeius er eerst op uitgestuurd om de oud-consul Gnaius Papirius Carbo te verslaan en te doden. Carbo had zich na de val van zijn regime naar Sicilië teruggetrokken en vanuit het vruchtbare eiland bedreigde hij de toevoeg naar Rome. Iets dat Sulla er niet bij kon hebben. Toen Carbo was verslagen, werd Pompeius naar Afrika gestuurd, waar een schoonzoon van Sina, Gnaeus Domitius Ahenobarbus, een leger aan het verzamelen was. Aangekomen in Afrika bleek Pompeius echter problemen te ondervinden om zijn mannen te motiveren, want er waren geruchten. Plutarchus schrijft Het schijnt, dat een aantal soldaten op een schat was gestuurd en er een grote hoeveelheid geld aan hadden overgehouden. Toen dit bekend werd, stelde de rest van het leger zich massaal voor dat de plaats vol geld lag, dat de Carthagers in een tijd van ramspoed hadden verstopt. Zodoende kon Pompeius gedurende vele dagen niets met zijn soldaten doen, omdat ze op zoek waren naar schatten. Maar hij ging staan lachen om het spektakel van een ontelbaar aantal mannen die stonden te graven en de grond stonden om te woelen. Uiteindelijk waren ze het zoeken beu, en vroegen ze Pompeius om hen te leiden waarheen hij wilde. En ze verzekerden hem dat ze voldoende gestraft waren voor hun stopzinnigheid. Kort na dit kolderieke voorval versloegen Pompeius inmiddels wel gemotiveerde mannen Achinobarus en doodde hem. Daarna besloot Pompeius dat het tijd was om de regio een gezonde angst en respect voor de Romeinen bij te brengen. Om dit doel te bereiken voerde hij wat strafexpedities uit in de regio. Ook de wilde dieren bleven niet gespaard, want die moesten ook weten wie de baas was. Nadat Pompeius mannen een paar dagen op olifanten en leeuwen hadden gejaagd, keerden ze terug naar Rome. In Rome aangekomen en door Sulla met veel eer ontvangen, deed hij iets ongehoords. Hij eiste bij Sulla een triomftocht. Deze eis was op verschillende fronten onacceptabel. Ten eerste was een triomftocht voorbehouden aan generaals die buitenlandse vijanden hadden verslagen. Pompeius had inderdaad in het buitenland een vijand verslagen, maar zijn overwinningen tot dusver waren uitsluitend tegen Romeinse legers. Ten tweede was Pompeius nog niet van de vereiste rang van Praetor die de mogelijkheid op een triomftocht bood. Hij was zelf nog te jong om überhaupt in aanmerking te komen voor het ambt. Gnaeus Pompeius had zelf nog nooit in welke officiële hoedanigheid dan ook gediend. Sulla weigerde Pompeius' ijs dan ook. Dit was echter niet genoeg, want Pompeius weigerde op zijn beurt zijn troepen te ontbinden en stelde hen voor de poorten van de stad op, in afwachting van een ander antwoord van Sula. Plutarchus schrijft dat Pompeius Sula recht in het gezicht zei dat meer mensen de reizende zon vereren dan ondergaande, en Sulla liet de triomf toe. Hij wilde wel een statement maken. Allereerst had Sulla een triomf voor zichzelf in petto. Hij had eenmaal Pnitridates verslagen en pakte gigantisch uit in de straten. Daarna mocht Pompeius pas met zijn troepen door de stad paraderen. Er was nog een probleem. Want de olifanten die Pompeius over had laten komen uit Afrika, die pasten niet door de poorten van de stad. Dat mocht de pret niet drukken. Pompeius had zijn triomftocht, zij het te paard. Hij had de grote Sulla recht in de ogen gekeken en hij had het overleefd. Cynische opmerkingen van gevestigde senatoren. Na de grootsheid van de jonge generaal, deelde hem niet. Sterker nog, met de jaren werd Magnus, de grote, meer en meer zijn geaccepteerde bijnaam. Nadat Sula na zijn dictatorschap door een jaartje consul was samen met Metellus Pius, wilde hij zijn opvolging veiligstellen. Daarvoor koos hij twee mannen uit. Quintus Lutatius Catulus Capitolinus, de zoon van de Catulus die samen met Marius treed tegen de Germanen, maar die later naar Sula's kamp overstapte, en Marmercus Aemilius Lepidus Levianus, Pompeius steunde echter nog een andere man, een van de weinige politieke tegenstanders die nog in de stad te vinden waren, Marcus Aemilius Lepidus. Boze tongen beweerden dat Pompeius zat te proberen onrust te veroorzaken om zoiets te kunnen doen om een grote naam op te bouwen. Feit was dat Sula het hier niet mee eens was, maar ook hij begreep dat er maar zoveel was dat één man kon doen, ook al heet je Sula. Het drietal mocht het uitvechten voor de verkiezingen. Catulus was de grote winnaar. Maar de tweede plek voor de positie van consul die ging naar Pompeius-protégé. Lepidus was als consul niet van plan Sula al te veel eer te geven en probeerde na zijn dood ook de begrafenis te blokkeren. Het moest van Pompeius komen om te voorkomen dat de resten van de grote generaal eenzelfde lot zouden krijgen als die van Marius en Lepidus bond in. Vervolgens probeerde hij een aantal van Sullas wetten terug te draaien. Hij deelde door Sulla afgenomen land uit aan Italiërs en probeerde de positie van volksribune weer te versterken. Catulus was hier niet van gediend en dit leidde tot strubbelingen tussen de twee consuls die zo ver kwamen dat de heren moesten zweren elkaar niet te lijf te gaan, geen ideale basis voor een goede samenwerking. De voorstemmen van de consul en de afwijzende reactie van vrijwel de hele rest van de bestuurlijke elite zorgden voor onrust in de Etrurië en de Povelei. Daar ontstonden opstanden die nog enigszins in de hand te houden waren. Maar toen Lepidus na zijn consulschap naar Gallië werd gestuurd als proconsul, besloot hij dat hij nog niet uitgeregeerd was. Als Sula het kan, kan ik het ook, moet hij gedacht hebben. Dus sloot hij zich aan bij de Etrurische rebellen. Hij leidde zijn leger naar Rome met het plan een anti-Sula-bewind te stichten. Een leger onder Catullus en de eerzuchtige Pompeius liet kort daarna zien dat Lepidus niet kon wat Sula kon, en dat was het einde van hem. Sula zelf was al overleden, maar de opstand van Lepidus deed niets om zijn tegenstanders te versterken. Twee van Sula's belangrijkste ondergeschikten veegden de vloer op met hem aan en bevestigden de conservatieve vleugel van de optimates aan de top- van het firmament in Rome. Pompeius Sterren was ook reizende door de indruk die die maakte. Na het verslaan van Lepidus zette hij zich met zijn leger nog tegen een van diens ondergeschikten in Gallië, waardoor hij definitief kon claimen Lepidus te hebben verslagen. En waardoor hij meer roem wist te verzamelen, iets waar hij erg goed in bleek. Toen Pompeius weer in Italië aankwam, werd hem bevolen zijn troepen te ontbinden. Pompeius dacht daar anders over, want het werk was nog niet klaar. In Spanje was namelijk nog een grote Mariaanse generaal. Quintus Sertorius actief. Sertorius was rond het jaar honderd zijn militaire carrière begonnen als ondergeschikte van Marius in de strijd tegen invallende barbaren en had een reputatie opgebouwd als strateeg die in staat was om met minimale middelen grote resultaten te bereiken. In de bondgenotenoorlog streed hij mee en verloor een oog. Tijdens de conflicten tussen Marius en Sula steunde hij Sina, omdat hij meende dat Marius te ver ging met zijn moorden, maar hij was in ieder geval een tegenstander van Sula en zijn bondgenoten. Toen Sula aan de macht kwam, maakte Sertorius dat hij wegkwam uit Rome en trok naar Spanje. Later ging hij naar Afrika, maar werd hij teruggevraagd door de Lusitaniërs, een gemeenschap in het huidige Portugal. Naast zijn vaardigheden als generaal was Sertorius dus in staat de Spanjaarden voor hem te winnen. Iets dat voor een zekere zorg zorgde in Rome. De positie van Sertorius begon problematisch te worden, toen hij een verdrag tekende met onze oude vriend Mithridates van Pontus, die niet echt verslagen bleek. Sula, had zijn meest geluiderde generaal Metellus Pius al gestuurd om Sertorius te verslaan, maar Metellus bleek moeite te hebben met de guerrilla-tactieken van de vijand. Hij stuurde verzoeken om versterkingen naar Rome. De zittende consuls en de andere hoge magistraten hadden allemaal niet zo'n behoefte om een reputatie in de waagschaal te gooien voor een weinig lucratieve strijd tegen Romeinse burgers onder een uitstekende generaal waar Metellus al geen grip op kon krijgen. Een jonge man wilde wel, en die was toch al in de buurt met een compleet leger waar hij geen afstand van wilde doen. Maar dat moest dan wel als pro-consul. Pompeius moest er nog flink voor overtuigen en zeuren in de Senaat, maar uiteindelijk was hij het beste dat de Romeinen te bieden hadden, dus ging hij naar Spanje. In Spanje aangekomen, besloot Pompeius niet met Metellus op te trekken, maar een strijd tegen Sertorius te vechten. Het doel was namelijk niet zozeer dat Sertorius en zijn leger verslagen zouden worden, maar het moest vooral Pompeius zijn die iets eervols zou komen doen. Sertorius liet zich niet uit de tent lokken en wachtte rustig af. Een aantal schermutselingen volgden, Waar nu Sertorius in zon, dan weer Pompeius op Metellus. Op een gegeven moment leek er een grote veldslag plaats te hebben tussen Sertorius en Pompeius. Metellus was een eindje verderop en als Sertorius opschoot kon hij Pompeius te lijf gaan voordat Metellus kon komen helpen. Pompeius had ook vertrouwen in een overwinning. Hij probeerde snel de veldslag te forceren en zo de vijand te verslaan voordat Metellus er zou kunnen zijn. Het ging hem om de eer van de overwinning, niet om de overwinning op zichzelf. Wat gebeurde was niet Pompeius' fijne hour. Sertorius bleek zijn jongere tegenstander de baas en wilde net aan zijn veegpartij beginnen. toen Metellus net op tijd nog aantrad met zijn troepen en de vijand verdreef. Sertorius zou hierover gezegd hebben: Het was dat de oude vrouw nog was aangekomen, want anders had ik de jongen terug naar Rome geveegd. Ook met Pompeius bleken de Romeinen niet in staat Sertorius te verslaan. Dat moest door verraad komen. Sertorius was een uitstekende generaal, maar had te maken met ondergeschikten die zijn vaardigheden niet in gelijke mate deelden. Waar Pompeius en Metellus echt konden winnen, was veelal tegen die ondergeschikten. Sertorius zelf begon zich steeds dictatorialer op te stellen. Een van hen, Perpenna, meende dat hij het prima zonder Sertorius kon en doodde de generaal. Dit was koren op de molen voor Pompeius, want net als Lepidus Mars naar Rome, was ook deze actie een vergissing. Perpenna had namelijk niet half het militaire cachet van de man die hij net vermoord had. Pompeius had vervolgens weinig moeite om Perpenna's leger te verslaan. En als de grote bevrijder van Spanje terug te keren in Rome. Pompeius heeft aan zijn carrière kunnen werken en kon trots zijn op zijn indrukwekkende cv zo vroeg in zijn carrière. Proconsul zonder ooit consul te zijn geweest. En met een triomf op zijn 25ste was Pompeius de grote opgaande zon aan het firmament in Rome. Hier laten we hem even. De andere grote medestander van Sula, Crassus, volgde een andere weg. Eentje waarbij het hem heel wat minder aan kwam waaien. Over twee weken zien we hoe Marcus Licinius Crassus zijn weg naar de top aflegt.